Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft opnieuw een netwerk gekraakt... waarmee in totaal zo'n 100 criminelen versleuteld communiceerden. Het lukte om live mee te kijken met geheime berichten die werden verstuurd. Zo zouden onder meer wapens en drugs zijn opgespoord. Tientallen verdachten zijn opgepakt. Een gastouder in Almere gaat bij de Raad van State in hoge beroep tegen het verbod op de stint. Volgens de jurist die de gastouder bijstaat had zijn cliënt niet alle stukken gekregen. En ook heeft volgens hem minister van Nieuwenhuizen andere informatie over het stintverbod aan de rechter gegeven dan aan de Tweede Kamer. De gastouder vangt ongeveer vijf kinderen op. Vorig jaar zijn 360 minderjarigen verdwenen uit opvanglocaties in allerlei landen. Blijkt uit stukken van het COA die het radioprogramma Argos heeft opgevraagd. En daarbij zijn opvallend veel Vietnamezen. Mogelijk zijn ze slachtoffer geworden van mensenhandel. De VN wil dat de massagraven die in het noorden van Irak zijn ontdekt... sinds de ineenstorting van islamitische staat... worden beschermd zodat bewijzen voor de misdrijven niet verloren gaan. Maar volgens de Iraakse regering is daar geen geld voor. Het zijn ruim 200 massagraven met 6.000 tot 12.000 lichamen erin. Voor patiënten van het failliete MC Slotenvaart worden extra avondspreekuren gehouden in het OLVG in Amsterdam. Die zijn bedoeld om de slotenvaartpatiënten snel meer duidelijkheid te geven over het vervolg van hun behandeling. Over de structurele opvang wordt nog overlegd. En de NVWA heeft een glijbaan in een zwembad in Ede... die eerder was goedgekeurd, nu afgekeurd. Gisteren sloot het zwembad de Crazy Cone al uit voorzorg... na tien incidenten in ruim twee weken tijd. Zo brak een aantal mensen hun enkel. Er wordt nu eerst onderzoek gedaan naar de oorzaak van de incidenten. Het weer, het was de warmste 6 november ooit gemeten. Vanmiddag was het in de beeld 19 graden. Het blijft droog vannacht morgen, ongeveer 15 graden. Later op de dag kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Dit verkeersupdate, verkeersupdate. is Bianca Daming van de ANWB. Er staan vooral veel dagelijkse files in Noord-Holland, inmiddels 120 kilometer. Wat opvalt is de A9, Amstelveen den Helder. Tussen Akersloot en Heilo een kwartier vertraging. Ook een kwartier op onthoudt op de ring Noord van Amsterdam, de A10... tussen afrit Volendam en afrit Amsterdam-Hemhavens. Op de A27 is het erg druk. Van Utrecht naar Almere, 10 minuten vertraging tussen Beeldhoven en Eemnes. En ook op de A27, maar dan van Almere naar Gorkum... 14 kilometer file tussen Hilversum en Nieuwegein. Je hebt daar bijna een half uur vertraging...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 Yeah. Follow, me Follow me To a place where we can be Absolutely Travieso provocador será la fuerza del corazón, no nada no, más, no. y es la fuerza que te lleva, que te busca que te lleva. Lo is de la fuerza del de es la is de te lleva, que de wereld. y is de llena, que te de y Het is de duistere kant van de wereld. Het is de duistere kant van de wereld. Het is de duistere kant de energía que is de quitando kant van de wereld. Het is de duistere kant van de wereld. Het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 But it gets high sometimes, you know What else can we do when we're feeling low?